In verband met het afluisterschandaal bij News of the World... ...zal Murdoch door een onderzoekscommissie van het Britse lagerhuis worden gehoord. Ook zijn zoon James en Rebecca Brooks... ...die allebei topfuncties hebben in Murdochs imperium... ...verschijnen voor de commissie. Shell heeft een overeenkomst over gaswinning gesloten in Irak. Met de deal zijn miljarden euro's gemoeid. Iraakse functionarissen noemen een bedrag tussen de 8,5 en 12 miljard. De gaswinning is in de zuidelijke provincie Basra... Samen met het Japanse Mitsubishi gaat Shell daar gas winnen, bewerken en verkopen. De energievoorziening in het land moet daarmee op een hoger pijl komen... want in Irak wordt geregeld geprotesteerd tegen gebrekkige energieleveranties. In de joint venture krijgt de Iraakse overheid 51% van de aandelen... Shell 44% en Mitsubishi 5%. Bij een internationale actie van Europol is een bende Bulgaarse skimmers opgerold... De bende die vooral in Italië aan het werk was, wordt gezien als een van de grootste die de afgelopen vijf jaar actief zijn geweest. Bij skimmen wordt een magneetstrip van een betaalpas gekopieerd, zonder dat de gebruiker dat in de gaten heeft. Op die manier had de bende 50 miljoen euro van bankrekeningen gehaald. 60 verdachten zijn opgepakt. Het weer, stevige buien met plaatselijk veel regen en wateroverlast en in het zuiden en zuidoosten kans op onweer en windstoten. Aan zee staat een krachtige tot harde noorden tot noordoosten wind. Ook vannacht regen, morgen overdag bewolkt en af en toe regen. En dan wordt het fris met maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS Juni. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. De A4 Vlaardingen-Hoogvliet bij knooppunt Benelux 4. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoop het Velzen 8 kilometer. De linker is namelijk dicht. Lange files nog op de Ringweg op de A10 West staat voor de Comptonel 8 kilometer. En de A10 Oost tussen Ostdorp en Zeeburg 11 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Eitunnel. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 5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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zandvoort, een zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM, met, met nu in Zandvoortse Zaken. Antwoordse Zaken met Henny van Petergem. En vandaag spreek ik met Nico de Graaf van La Bobonnière En dat is aan de Haltestraat. En uh, ja, hoe kom, hoe kom je hier zo terecht eigenlijk, Nico? Nou, uh, wij leverden vroeger... Ik had een paar winkels in Amsterdam en ik leverde vroeger nog een Appentee Lammers. Die zaten hier vroeger in, een aantal jaren geleden. Ja. En toen we daaruit leverden vanuit Amsterdam, begonnen we Zandvoort eigenlijk heel leuk te vinden. En ja. sinds de jaren 15, 16 wonen we ook in, uh, in Zandvoort. Mm -hmm. En we hebben meerdere winkels gehad in Amsterdam en in Halen. En uh, ja, toen zeiden we, van, als we nog een keer wat willen, dan mm -hmm. willen we heel graag nog in, Am of in uh, Zandvoort uh, gaan ondernemen. Ja. En deze kans deed zich voor. Dus... Uh, en dan, ja, dat hebben we aangepakt, ja, zeg maar. Hoe, hoe heb je dat ontdekt, dat uh, dit vrij kwam? Het uh, kwam te koop, het stond te koop ja. en dat wisten we. Via VIA hadden we dat vernomen, ja. dus uh, daar zijn we eigenlijk op ingegaan. En uh, toen dachten we: nou ja, goed, het is, was alleen een chocolaterie met Tummers. Uh, ja. Artikelen die hier verkocht werden. Maar ja, ik ben natuurlijk pâtissier, dus ik denk: ik ga een bakkerij hier achterbouwen en ja. dan uh, gaan we zelf ook heel veel doen. Ja, dus je, je hebt twee dingen, misschien uh, nog hetzelfde van die, uh, die, die uh, dingen die je net zei. En misschien de bonbons, want ik ken dit eigenlijk van de bonbons, maar ik ben natuurlijk niet heel vaak hier geweest misschien. Nee, okay. Maar vertel eens, wat, wat was hiervoor dan? Hiervoor was het echt een bonbonwinkel, Leonidaswinkel, dat is oh, een ja. we hebben ja. nog de hele lijn voor Leonidas. En een artikel van Tummers. En tummers, hierheen. wat is dat? Tummers tummers is dat weet niet iedereen. Tummers is een bekermakkerij in Heelstede. En uh, dat gebakjes. Werd, gebakjes en taartjes, oh, en, uh, lekker. dat werd hier afgekocht. Ja. Ja. Oh, ja. En nu heb je, de, je bent zelf bakker, bakkerbakker, bakker bakker. en je ja. maakt zelf al die lekkere Wij dingen? We maken nu zelf, uh, heel veel slag op gebakken, ja. veel de koeken, veel stukwerk, uh, mm. taarten op bestelling, ik doe oh, veel chocoladewerk, en, uh, ik heb ook een eigen lijn bonbons die ik zelf maak, die oh, ja. we daarnaast naast de dat verkopen. Ja. Dus uh, ja, het is uitgebreider geworden en we hebben het op de winkel ook helemaal verbouwd. We ja, doen. ook nog, ja een die dus dus uh, mm. ja... ik denk dat ze wel heel compleet zijn geworden. Zo. Nou, het is wel ja. geweldig, dus je hebt het arts eigenlijk verdriedubbeld, misschien wel meer, ja. als ik ja. het zo hoor. Pop, ja, en echt uh, alles vernieuwd. En achterin is ook een nieuw deel gekomen? Ja, uh, een deel werd gebruikt als opslag, en... Uh, ja, dat hebben we helemaal leeg gehaald en een hele pakketbakkerij uh, hebben we daarvan gemaakt met oven en koeling, alles erop en eraan. En, ja. Uh, ja, ik kan uh, alles produceren nu achter. Ja, ja. het is heel professioneel. Ja. En uh, ja, waar, waar heb je dat allemaal geleerd? Heb je een school? Waar, waar is dat? Hoe doe je dat? Ja, ik heb een bakketbakkersopleiding gedaan. Ja. En uh, ik heb stage gelopen in Zwitserland, in Frankrijk. Ja, oh, dat gaat overal. Hij moet even naar de oven nu. Dus we maken live mee hoe de koekjes uit de oven worden gehaald. Het ruikt over heerlijk. Met de handschoenen in de weer, met de grote koekjes, oh ja, ik zie het al, heerlijk. Nou, dat is dus live de uh, <laughs> radio, dat het lekker wordt gebakken. Ja, we hadden het net even over Nico, over je opleiding, hoe is dat precies gegaan? Maar hoe lang duurt zoiets? Een opleiding is, als je van de lagere school afkomt, dan ga je echt kiezen voor een specifieke ja, oh ja. Die duurt ongeveer zes jaar. Zo. En dan kun je nog <laughs> daarna, dus en in mijn geval is dat wel belangrijk, twee ja. ondernemersdiploma moet je dan nog behalen. En dan mag je je eigen bakkerij beginnen. Dus het is best nog wel een hele opleiding. Ja, dat tussendoor heb ik uh, dus dan, had ik al verteld, stage ja. gelopen in uh, Zwitserland en Frankrijk. Ja om mijn getocht te verrijken in, het, uh, in de patisseriewereld. Nou, dat is wel een hele, hele vooropleiding. Ik wist niet dat het zo lang was allemaal. Ja. Maar is dat dan, terwijl je in de bakkerij werkt, of is dat dus een avondopleiding, zeg maar, of part-time? Of is het volledig zes jaar studeren? Nee, het is de eerste drie jaar is gewoon dagschool. En dan is het uh, meestal één dag en ja. over de avond in de week. En dan voor de rest uh, werk je dan ook uh, bij een bakker bakken. Ja. En uh, zo vervolg je eigenlijk je opleiding. Ja. Tot je helemaal ja. klaar bent en dan, uh, ja, dan uh, kun je ben voor je je jezelf ketten, gaan beginnen. Leuk hoor En wat vind jij nou het leukst om te maken Ik zie nou net die uh, lekkere koekjes komen uit de oven Wat vind jij zelf het leukst om te maken Want je doet natuurlijk al heel wat jaren Allerlei dingen ja, Het maakt mij eigenlijk niks uit nee. Ik vind eigenlijk alles leuk van het vak ah. Of ik nou ijs moet maken Of puddingen Of, of gebak moet ah. maken Of chocoladewerk Nee, dat maakt, me, dat maakt me helemaal niet uit ja. Ik vind eigenlijk alle facetten van het, uh, het bakketbouwrij Vind ik heel erg leuk ja, ja, absoluut. En je ziet er nog uh, slank uit Hoe doe je dat met al dat lekkers van weer een hele dag ja, nou als je snoept dan een, uh, heel af en toe. Hè. Dus we uh, kunnen natuurlijk niet de hele dag snoepen. Dat vind ik ook niet goed. Dus uh, daar letten we ook een beetje op. Ja. Maar wij zeggen altijd van als je wil snoepen, doe het dan goed. Oh, en, en dat betekent? Uh, dan, moet je, uh, dan moet je hier even ik naartoe komen. Wat is nou jouw beste of, of uh, leukste product? Ik las iets van een Emma Plak. Kan je daar iets over vertellen? Ja, de Emma Plak. Dat is een... Uh, een zatvoorts gebakje van vroeger. Ja. En ik wist dat niet. En uh, toen mm. we hier gingen beginnen, had ik van wat oude brood en maquebakkers. Vernomen dat dat weg was uit het dorp vandaan. Oh. En uh, ik heb wat informatie daarover ingewonnen. En daar zijn we eigenlijk mee gestart. Ja, wat en, mooi. Uh, en tot ja, groot succes, want iedereen <laughs> zat schijnbaar te wachten weer op de Emma-plak. Ja. En dat hebben we eigenlijk opgepakt oh. en dat is heel goed gegaan. Vertel tot eens voor toe. de jongere luisteraars, waar bestaat de Emma-plak uit? Het is een opgerold uh, beslag, dun beslag. Uh, gevuld met een uh, frambozen bessenconfiture. En uh, die wordt dan helemaal opgerold en dan worden er plakjes van gesneden. En, ja. Op de kant gelegd en dan het slagroom afgesproken. Ja, het zijn het echt is heerlijk gebakje. Heerlijke gebakjes. Heerlijke gebakjes. Ja. Want ik weet het nog van de tijd van mijn oma en die had dat altijd. Dus dat is wel even terug. Heb je nog een favoriet iets wat je zegt, nou maar, dit moet je echt geproefd hebben als we hier iets komen halen? Uh, we staan heel erg bekend om de gevulde koeken. Daar ben ik Aha. al twee keer kampioen van Noord-Holland mee geweest. Oh. Met mijn recept. <laughs> ja. En ik heb het vak ook een beetje van mijn opa geleerd. Want ik kom uit hm. een brood- en bakkeerbakkers familie vandaan. Oh, vandaar. Dus als, ja. uh, toen ik twee of drie jaar oud was, liep ik al uh, een hm. beetje in de bakkeerbakkerij rond. Ja, en ja. ik heb nog veel Heel oude recepten van mijn ja. opa, waarvan de gevulde koek, amandelkrullen, ik heb heerlijk heerlijke recept. nou zo heb ik nog meer cake recepten van mijn opa, zo heb ik nog wel meer recepten en die gebruik ik dus ook echt daadwerkelijk ja. hier, uh, ja, in deze winkel. Dus het is echt door de generaties heen al eigenlijk, dat is bijzonder ja. en dat maakt het natuurlijk nog extra lekker, ja, want dan goed. weet je precies ja. van vroeger nog wat er ja. allemaal in hoort. Ja, en de he? oude recepten zijn ook echt heel goed van vroeger. Ja, hoe en, bedoel je dat, echt heel goed? In vergelijking ja, in, met van nu? Nou, ik weet niet, met vergelijking van nu zou ik dat niet precies nee. weten. Maar dit zijn oh, echt wow. hele goede recepten nog van vroeger. Echt van mijn opa nog. En, oh uh, ja. Ja, ja dat, uh, ik vind dat wel gewoon echt oh. kwaliteit. Dus, uh, en vond je het als kind nou meteen al leuk om in dat uh, werk door te gaan? Of moest je helpen ja. met koekjes inpakken vond je dat niet zo ja, leuk? Het, ik moest eerst helpen met koekjes inpakken inderdaad. En brood snijden en dat soort zaken. Want al ja. was brood en bakker bakken. Oh, ja. Ik ben ja. alleen bakker bakken. Maar ook dat vond ik leuk. Okay. Dus uh, nee, ik heb het eigenlijk mijn hele leven leuk gevonden. Ja, tot nu toe en nog? Nou, dan heb je een soort uh, werk van je soort hobby van leuke dingen ja, gemaakt. Ja, dat heb ik echt uh, mijn werk gemaakt. Ja. Ja, Het is bijzonder. Ja, absoluut. En hoe kom je zo in dit pand terecht? Nou, dit pand, deze zaak stond ter overname, dat hoorden we in het dorp. En, uh, oh, ja. Ja, zo is het eigenlijk gelopen. Ja. En We hadden vorig jaar in mei onze laatste winkel verkocht in Haarlem. Toen ja. zeiden we, nou, als we nog een kans hebben om in Zandvoort te kunnen beginnen, ja, dan zullen we dat, we willen we dat heel graag. Ja, want jullie wonen hier ook, hè? Ja, we wonen nu 16 jaar in ja. ja. klopt. Ja. Dus, dus ja, ja, zo is het ja, gelopen dat, eigenlijk. Dat dus, is wel uniek, zo ja, dicht bij huis woon je. Ja. en, en, en, en ja, je, je bent, bent er en, zo. Leuk om te horen hoor. Nou, dus echt een aanwinst voor het dorp, dus een hele goede banketbakker. Ik denk dat ik ook wel, ja, dat wel, Nou, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Dankjewel. Avec ma ja. gueule de métèque, de juif ferrand de patre grec, en mes cheveux aux quatre vents.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 het programma Zandvoortse Zaken en vandaag spreek ik met Carla van der Graaf hè? De Graaf Carla de Graaf en uh, ja, we hebben hier uh, de keuken gezien en nu willen we ook graag wat weten van de winkel, want jij weet heel veel van de winkel hoorde ik van je man kan je vertellen, van wat verkoop je zo allemaal in de winkel? ja, dat kan ik wel zeggen uh, chocoladewerk alle bakket uh, zaken, en hartige zaken Mm -hmm. En dat is wat we eigenlijk in de winkel allemaal verkopen. Ja, wat goed. En dan een, hele, een beetje assortiment ervan. Be ja. Bedoel je met hartig bijvoorbeeld uh, kaaskoekjes of meer soorten? Ja, uh, uh, sausijsjes en oh, uh, ja. kaaskerrymoppen en pakjes met zout. Met diverse soorten zouten koekjes zijn dat. Mm -hmm. En uh, met kiesjes en kaassoesjes en. Nou ja, meer van dat soort zaken. ja, lekkere dingen ja. voor bij de borrel ja. die dingen ja. en voor de rest heb je ook hele lekkere zoete dingen geloof ik ja. vertel ja. daar eens wat van wat je verkoopt uh, nou ik verkoop onder andere de ouderwetse rondo's oh. van vroeger Dat ja. zie je bijna niet meer nee misschien wel helemaal niet meer eigenlijk uh -huh. uh, gevulde koeken daar hebben we prijzen mee gewonnen in het land. Ja, hoe gaat dat? Dat zijn de wedstrijden van gevulde koekenbakkers. Ja, dat wordt gewoon getest en dat, oh. dat weet je niet als, als oh. banketbakker. Want ze komen bij je binnen en die mensen ken je niet en die worden getest, die worden getest. Met alle anderen. En dan plotseling is daar uh, de uitslag. En, uh, ja, wat groot. Ja, ja. Ben je een winnaar of niet? <laughs> ja. En dat wordt dan bekendgemaakt in de banketbakkerswereld? Of in het dorp waar je werkt? Oh, in de krant ja. staat het. Ja, van de de de de de de je hebt de prijs gewonnen. Ja, de laatste keer dat we wonnen dat was in uh, Haarlem. Op de botermarkt waar wij zaten toen. En uh, toen stond het in het Haarles dagblad oh, in het verleden in de Telegraaf. Wat ja, leuk joh. Zo, ja, ja. Dus ja. De, de koek is uh, beroemd hier. Ja, nou ja. Ook uh, elders wel. Uh -huh. We hebben niet alleen hier uh, een winkel natuurlijk. We hebben ook in Amsterdam en in Haarberg uh, gezeten. Ja. En, daar, uh... en die zaak hebben jullie ook nog nu? Of hebben jullie nu deze zaak gewoon, toch? Nee, we hebben nu deze. Ja. Ja. Wij zijn uh, wel ondernemers puur zang. Dat betekent dat we erg onrustig zijn. En de winkels nooit langer hebben gehad dan een jaar of... Vier, vijf, uh -huh. zes hooguit. Ja. En dan gaat die wind waaien, dan moeten wij weer door. <laughs> ja. Jullie houden van vernieuwing of verandering bedoel je? Ja, ja dat is, dan ben je een ondernemer puur zang. Dan zit het in je bloed. Dat moet ja, niet te lang duren, ja. dan word je onrustig. Ja. Ja, gelukkig zijn we alle twee hetzelfde. Want als de een zo is en de ander niet, dan heb je denk ik wel een probleem. En wij zijn 24 uur dus per dag samen altijd. Ja, en dat is wel leuk, hoewel. Het kan natuurlijk ja. ook tegenvallen, maar jullie houden het vol. Nee, wij kunnen heel goed met elkaar door één deur. En uh, ah. ja, we hebben het altijd erg leuk samen. Ja, ja dat ja, scheelt al natuurlijk. Al jaren al gehad ja. en nog steeds. Ja, ja we hebben altijd wel erg veel uh, om te lachen met elkaar. We zien ook altijd alles. Ja. En we zien ook altijd hetzelfde. Ja, wat leuk. Dat is wel heel leuk, ja. ja. En, ja, de winkel op zich, het is, uh, ja, dat is mijn kindje. Ik vind het mm -hmm. leuk. Ik vind het ja. gewoon heel fijn om te doen. En ik vind het ook heel leuk om mensen uh, uh, ja, te bedienen in, in, een, in een lekker artikel. en ja, Je komt hier toch binnen met een bepaalde verwachting, ja. bij mij denk ik. Uh -huh. En die wil ik wel waarmaken, en Niek ook. En, ja. uh, en daar hoort ook zeker wel uh, een stuk enthousiasme bij als jij een beetje zaggerijnig achter die mag gaat hangen. En, uh, of, of, of gaat er staan SMS of weet ik wat ja. ik allemaal zie in bepaalde Ja, dat kan niet, dat kan nee. echt niet dat ja. moet ook veranderen hoor ja. dat moet echt veranderen dat is geen, geen... Ja. Dus daar bedien je mensen niet mee ja, de klantvriendelijkheid, dat ja. bedoel je dat kan wel beter in de, bedoel je dat in zandvoortse zaken of in andere soort winkels overal door heel Nederland ja, absoluut. nu? absoluut. Absoluut, door heel Nederland. Ja. Het is een mentaliteitsverandering die heeft plaatsgevonden al heel lang geleden. Mm. En die, is, die trend heeft zich doorgezet. En dat moet veranderen. De mensen, je durft als klant bijna niet naar binnen toe in sommige zaken. Dat je denkt van, oh ja, ik moet erin, want ik moet dat hebben, maar... Ja, dat is niet goed. Ja. Je moet als klant ergens... Uh, uh, ja, naartoe willen. Ja. En ik denk van, oh ja, ik ga even naar die, of ik ga even naar die, en ik heb dat nog nodig. En mm. ja, dat, dat is dat wil je als consument. Dat wil ik ook. Als ik in een andere winkel kom, dan wil ik ook het gevoel hebben dat ik welkom ben. Ja, zeker. En dat ze echt voor me, ja, er zijn voor mij. Mm -hmm. en, en ja, ik weet niet, ik denk dat het ook te maken heeft met de mentaliteit uh, van de mens zelf. En of je van mensen houdt, ja of nee. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar dat, ik dat ik verwacht je natuurlijk mensen. wel van iemand die in een winkel staat, die altijd met mensen moet werken. Verwacht je wel dat ze ja. dat natuurlijk van mensen houden, misschien. Ja. Maar het, het is wel een uh, iets, inderdaad, om er zo over ja. na te denken. Ja, ja. ja ik, ik, ik, nogmaals, ik, ik ben dol op mensen. Ik vind het, ik vind het heel leuk. Ja. En uh, ik heb ook wel vaak, ja, je dat mensen binnenkomen, een beetje treurig. En er gebeurt natuurlijk wel eens wat. En dan uh, proberen ze toch wel een beetje naar nou, achteruit te uh, Nee, niet eruit te krijgen, maar, maar dat ze dat we blijven weg. zijn. Ja, ja. Ja. Mm. Dat, dat je de mensen toch nog even wat meegeeft. Het ja, is al niet zo'n makkelijke tijd waar we met z'n allen in je leven. Nee, dan moet je wel een beetje vrolijk blijven natuurlijk. Ja, dat vind ik wel. En, en is, ik hebben een ja. dinkel die erg uh, ja. natuurlijk te maken heeft toch wel met een bepaalde uh, ja, vrolijkheid in het leven. Je komt hier binnen omdat je of een lekker gebakje wil of ja. een koekje. Of... Er is wat te vieren? Je ja, bent geslaagd doen, of ja. iets een feestje. Ja. Dat is wel een leuke kant van je werk natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Ja, ja dat is heel leuk. Ja. Je kan natuurlijk van ieder, alles een feestje maken en wat lekkers halen. Hè? Want dat ja. maak je dan vaak mee, dat mensen komen omdat ze iets te vieren hebben? Ja. En dat delen ze met jou? Ja, absoluut. Ja. Ik heb een verjaardag of ik heb een bruiloft. of ik. Ja, heb, ja helemaal leuk. Ja. Goed hoor. Ja. ja. En dan probeer ik toch wat ze goed mijn uh, best te doen. Dat ze dat krijgen wat ze ook voor ogen hebben. Ja. ja. Decirte que dat ik het quiero explicarte que la dat ik a tu Ik wil había dat ik mis sueños en tus manos, que sin dat ik mijn leven niet had. Ik wil zeggen dat ik mijn leven Quien parte poco a poco y para siempre, dejando atrás lo que fue parte de tu vida, tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía. Y todo, todo queda en cero amor, y nada, nada queda en su lugar. Ahora mi corazón se parte en dos, se quiero. Manos tan vacías, tan vacías quedo. Como matar de un día para el otro lo que con tanto empeño he protegido, y quedarme con mis sueños en pedazos, armarlos y recuperarlos, saber que soy un hombre que ha perdido hij. ook een heel zitje of hoe noem je dat een soort ja, theesalonnetje ja. erin dat is wel heel erg leuk hoeveel mensen kan je hier te gast hebben uh, ik heb stoelen staan twaalf mm, ja. maar ik ja. heb beneden nog stoelen en nog wat tafeltjes dus ik kan altijd wat uitbreiden. Ja, dus je kan heel oh, ja. gezelschap ontvangen. Ja. Ja. En, en doe je dan ook iets op aanvraag? Of is het de mensen komen binnen en dan eten ze wat? Of is het spontaan Oude. zeg maar? O, het kan allebei. Ja. ja. Vorige week had ik een, uh, een high tea en dat was ook oh, een was Oh, heel erg leuk. Ja, ja. ja, heel gezellig. Ja. En ja, ook gewoon de passanten en, en onze vaste klanten die we hebben, ja. die, die altijd koffie of thee komen drinken. Kant, en, ja. Maar high moet je wel van tevoren even afspreken. Ja, want, ja, ja, ja daar is wel ja. wat werk aan. Ja, jullie ja, moeten natuurlijk extra dingetjes allemaal maken. Wat krijg je bij zo'n high Ja, het uh, is een overleg eigenlijk. Oh ja. Want er ja. is weer zoiets, als jij bij mij binnenkomt en je zegt, nou ik wil een high Voor acht personen, ik noem maar wat op. Ja. Uh, dan heb je daar een bepaald beeld bij. En ook een bepaalde mm -hmm. verwachting. Dus dan vragen ik, ja wat verwacht je? Ja. Uh, wat, wat zou je erbij willen? En ja, dan, zeg je, dan zeg je, ja wat heb jij, want zo gaat het mensen Dan zeg je, nou ik kan je dit en dit aanbieden, maar had je zelf ook nog wat in gedachten. Nou, als wij daaraan kunnen voldoen, dan gaan we dat maken. Ja, en anders ja. dan er ook wel een alternatief. Ja. Ja, het is dus, natuurlijk heerlijk met zo'n man die dat allemaal kan bakken. Wat jij vraagt of wat die persoon dan leuk lijkt en wat je misschien niet in voorraad hebt. Dat is dan ook wel leuk hoor, ja. om te creëren voor zo'n groepje. Ja, ja. Dat is wel heel uniek. Dat is ook uh, het voordeel dat wij hebben gebracht in deze winkel. Mm -hmm. uh, dat wij er een bakkerij aan hebben gemaakt ja. natuurlijk. Hè? Dat we het mm -hmm. allemaal vers maken. En Niek is een uh, behoorlijke goede patissier. Waar ja. ik heel trots op ben. <laughs> ja, dat mag ook wel gezegd. <laughs> Tuurlijk. Uh, ja, dat, dat heeft deze winkel wel een enorme meerwaarde gegeven. Ja. Ja. Ja. ja. En dat merken we ook. En we merken ook dat de, de, de, de bewoners, onze dorpelingen, zo enthousiast zijn. Mm. En zo vriendelijk en aardig. En ja. Ja, dat heeft ons uh, ja, best wel heel veel gedaan. We ja. hebben veel winkels gehad uh, natuurlijk. Ja. En veel meegemaakt. Ja. Maar dit, uh, dit winkeltje is wel heel bijzonder. Ja. Ook ja. omdat het in ons eigen dorp is natuurlijk. Ja, dan kent iedereen je waarschijnlijk ook. Want je woont hier toch al een aantal jaren? Ja, we wonen hier 17 jaar nu. Oh ja, ja. ja. En uh, we hebben... Altijd buiten het dorp ondernomen. Oh ja. Ik ja. De was gehad, Amsterdam Haarlem. En je kent een heleboel mensen wel, maar eigenlijk van, van gezicht, omdat we natuurlijk buiten het dorp waren altijd overdag. Mm -hmm. En dan, ja, op zondag als je vrij was, dan zag je elkaar, maar meer niet. Maar nu heb je echt te maken met elkaar en ja. leer je elkaar ook echt kennen. Ja. En je zegt wel van, oh ja, die kennen we ook van gezicht. Ja, ja. ja. Van ook bij Albert Heijn dit een dorp ja, natuurlijk. en dat ja. komen we dan in de winkel en het is zo leuk. Ja, ja. Is Het geeft ook een klantenbinding dat mensen ja. je herkennen en weten al, hé hey, die ken ik van dit of dat als je hier woont. Leuk. Ja. Ja, en we hebben in het verleden geleverd aan deze winkel ook. Hè? oh ja, vandaar. Dus ja. het was al een binding. Ja. ja. En je ja. hoorde dat dit vrij kwam het pand, nee, zeg maar, hè? het was uh... toen App en Thea Lammers hier nog in zaten en Diana. Oh ja. Uh, toen betrokken hun het gebak, het banket, allemaal uit Amsterdam, van banketbakkerij Limmen. Toen zat op de Admiraal de Ruiterweg, ja. de Krommert. En dat waren wij. Wij oh, leverden daar, Ap en Thea ja. in deze winkel. Ja. Dus we kenden het winkeltje al. Ja. En we hadden vorig jaar mei ons laatste winkeltje verkocht op de botermarkt. Mm -hmm. En toen hebben we gezegd, nou dan gaan we een jaar helemaal niks doen. Ja. En dan zien we wel wat er op ons pad komt. Oh. Nou, zo gezegd. Ja, nou dit ja. hadden we al een paar keer eerder gedaan. Dus ja, okay, uh, ja, ja. Dat, daar hadden we ook wel vertrouwen in. Ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment gaf de oude eigenaresse uh, aan ons te kennen dat ze wilde stoppen. En uh, toen is niet de week erop naar de toe gegaan en gezegd van, goh joh, ben je serieus? Ja, ik ben serieus. Nou, dan willen wij wel uh, kandidaat zijn. En ja. zo is het eigenlijk. Gekomen. Nou, ja, wat mooi hè? Ja, want van, van de ja. Dus het is wel heel. Uh, ja, wel speciaal dat je in het verleden geleverd hebt aan deze winkel en er nu zelf in zit. Ja. En in je eigen dorp, ja, dat is helemaal super. En nou, Althea ja. en Diana, die zitten hiernaast denk ja. ik. Ja, die hebben we vorige week uh, geïnterviewd. Oh! Dat wisten we eigenlijk niet, die nee. verhoudingen. Ja, ja. Dat is leuk, want we zijn nu buren. Ja, dat is, dat is grappig. Ja, nou, toen we ook dit hadden gekocht, <laughs> hebben we ook echt met ze. Al even zo gestaan vandaag, nou, het is helemaal rond. Het is Rampig, klopt, ja. ja. Klopt, ja. Nou, ja. zo zie je maar weer, hè. Van de ja. een komt het ander. Ja. Vol vertrouwen afwachten, wat komt er op je weg? Ja. En dan komt er zoiets. Ja, maar dat vertrouwen hebben we wel altijd gehad. Want als wij ja. een winkel verkochten, dan hebben we ook altijd even gedaan van nou... Even een rustpauze inbouwen, mm -hmm. tot rust komen, je hoofd leegmaken, dat je weer creatieve ja. ideeën krijgt en uh, weer fris opnieuw. Ja. En weet je, er komt altijd iets op je pad. Ja. Je moet het niet najagen. Mm -hmm. Ja. Je kan pas iets vastpakken als je het loslaat. Ja. En uh, ja, heb je hiernaast nog uh, wel wat uh, tijd voor hobby's en zo? Nee. Helemaal, Helemaal niet. niet. nee, Dat wil ik dan, maar het lukt niet. Nee. nee, dat lukt niet. nee. nee, nee. Dus het is natuurlijk altijd druk, uh, ja. als ik het zo hoor. Behalve in dat jaar dat je dan vrij had. Wat heb je toen gedaan? Nou, toen ben ik voor mezelf creatief bezig geweest. Oh, ja. Waar ben je dan mee bezig? Wat vind je leuk om te doen? Ik vind mijn huis heel erg leuk. Oh, ja. En, uh, doen in mijn huis, huis. Ja. Oh. ja. Dat heb ik ook uh, gedaan. En dan bedoel je de inrichting interieur, interieur. of verven? Interieur, ja. interieur ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik heel, ja. heel erg leuk. Ja. En uh, ja, dat, dat was het. we hebben veel gereisd, dat is ook een hobby. Ja, waar gaan jullie zo naar, naartoe als oh, je dan, naartoe, ja, uh, dus of naar de hele de wereld? de camper en uh, het stuur gaat en wij gaan erachter ja. aan. En, uh, ja, dus we zijn in Italië geweest, we hebben heel Frankrijk gedaan, mm. we hebben de eilanden hier van Nederland gedaan, een heel stuk van Nederland, ja. ja. Nee, dat maakt ons niet uit. Dat ding brengt je overal camperdagen. Ja, ook nog eens ergens. Dus uh, ja. in de camper en dan gewoon heel Europa door, zeg maar. Mooi. Ja, ja, ja. Nou ja, we hebben de laatste keer beperkt tot Frankrijk en Italië en dan het eigen land. Ja. En Frankrijk was wel heel bijzonder. Ja, wat vond je daar zo bijzonder in Frankrijk? Nou, dat was toch wel de, de sfeer en de cultuur daar, die ja. is wel heel relaxed en. en uh, ik weet al dat we aankwamen rijden op een gegeven moment bij een wijnboer. Er stond een bordje met een campertje erop. En dan weet je, dan mag je dus een ja. nacht met je camper. Dus wij gingen erheen. En dan rij je op zo'n heel lang lange landweggetje tussen die, die druivenranken. Ja. En dan kom je er bij zo'n château. En daar mag je dan gewoon een beetje camper logeren. En dat is heel bijzonder. <laughs> en als je daar dan logeert, dan kost het niks. En dan z'n doe je mee aan het ontbijt en dat is dan in het château en dan staat ja. het klaar. Mensen oh, he. ja, zijn zo vriendelijk en, en ja, het is ongelooflijk. Je ja, nou, op de boerderij ja. als je dat wil of niet, want je wat je zelf ja. wil. En welke streep voor Frankrijk is dat? Misschien willen de zandvoortjes daarheen, de Bourgogne. Ja, geweldig! <laughs> boon aan boon moet je doen. Zo leuk! Ja. Die contraien. Ik ben ja. helplink van Bourgogne. Ja. En ook, ook dat we gewoon hebben gereden en, en je parkeert op een soort uh, dorpspleintje. Maar ook weer niet echt, want het is midden tussen de weilanden. Ja. En de zonnebloemen en, en, en druiven en ik weet niet wat er allemaal groeit. Ja. En... Uh, nou, bijzonder, ja. ja. Oh, de oven gaat al weer, dus we gaan weer even wat uit de oven halen. Ja, we sluiten altijd het programma af met uh, één vraag. En dat is, waarom zouden we nou net bij jullie die heerlijke koekjes en bonbons en alles uh, kopen? Nou, daar is maar één antwoord op. Dat wij gewoon ontzettend ambachtelijk zijn. Mm. En alle grondstoffen die wij gebruiken zijn eerlijk en oprecht. Mm. Geen toevoegingen, geen waardeloze spullen. Mooi artikel. Ja. En betaalbaar. Nou, helemaal goed. Bedankt voor het gesprek. En heel veel succes in standvoort met deze zaak. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk bent. dat jullie zijn geweest. Ja. Ik ja. de Ik kan me meer zien. Ik ben er niet meer. Ik ben er niet meer. Ik ben Mais dans les chansons tu peux Quel chacun peut me voir Je ne suis pas De mijn oreille, cheveux blancs, de cire, de son. Mais je Pouvez de, de son. Sans la chaleur des garçons, Pouvez de, de son. Narbotam legitim, lajanitotem, le masmero, vegetatu. Narbotam legitim, lajanitotem, le masmero. Loo isa, doe el doeje heren, elo il medu, ojin jamar. Loo isa, el doeje heren, elo il medu, ojin jamar. Leighting, Bajanito, the masmerot, the gitatu, Arbotam Leighting, Bajanito, the masmerot, Loya, <laughs> Doya, Doya, el Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya, Doya,